Dit zijn de langste files in de Randstad op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 7 kilometer door een ongelukte linkerrijstok is dicht. A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Alexander 6 kilometer. Twee rijstokken zijn er afgesloten. En de A28 naar Utrecht bij Hoeflaken 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik me mijn Van Zandvoort ook op internet ww.ziefmzandvoort.nl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 There's a good tradition of love and hate Staying by the fireside, no the rain may fall Your father's calling you, you still feel safe inside And your are too proud, your brother's ignoring you You still feel safe inside Oh, was this so Was this yesterday? Was this true for you? Because of all the choices you had FM. I wonder why I come here Head to my hands Where else can I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 Oud-staatssecretaris Gerrit Ibema is overleden. Ibema kwam in 1989 voor D66 in de Tweede Kamer. Tussen 1998 en 2002 was hij staatssecretaris van Economische Zaken in het Tweede Kabinetkoek. Daarna vervulde hij verschillende bestuurlijke functies, onder andere in de Raad van Commissarissen van Nuon. Gerrit Ibema was al langere tijd ernstig ziek. Hij is 66 jaar geworden.